dat de automobilist in de gaten heeft dat hij ten onrechte een boete heeft gekregen... en dat hij bezwaar kan maken. brennink Meijker vraagt minister Opstelte het systeem te veranderen. Op de N207 bij Weddingsveen zijn twee bronfietsers omgekomen bij een ongeluk. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Een traumahelikopter was naar de plaats van het ongeluk gestuurd... maar die zou alweer zijn vertrokken toen bleek dat de betrokkenen waren overleden. Het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen is gisteravond afgesloten... met een show die zo'n 80.000 toeschouwers trok. Acht landen lieten vuurwerk zien. Het publiek en de vakjury vonden het Nederlands vuurwerk het mooist. Op de gevolgd door dat van Zuid-Korea. Mensen konden voor het eerst via sms stemmen op hun favoriete vuurwerkshow. Het geld dat dat opleverde, 8500 euro, gaat naar het zeldzame ziektefonds. Op de vliegbasis Eindhoven is gisteravond de vijfde en laatste groep politietrainers uit Afghanistan teruggekomen. De 125 marjoniers zijn ingezet bij de training en begeleiding van Afghaanse politieagenten in de provincie Kunduz. Een paar militairen blijven achter om het afwikkelen van de missie af te ronden. Nederland heeft in Afghanistan 800 politiemensen opgeleid. Minister Hennis van Defensie zei dat ze trots is op de resultaten.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 Bij het lek werd een stralingsniveau gemeten dat 10.000 keer hoger is... als het niveau waaraan medewerkers mogen worden blootgesteld. Het weer, het is wisselend bewolkt... en in de zuidelijke helft van het land neemt vanmiddag de kans op buien toe. In het noorden blijft het vrijwel overal droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 22 tot 25 graden bij een zwakke tot matige wind. Morgen en dinsdag schijnt de zon overal en blijft het droog. Ook dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NLWS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 U hoort het goed, tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro. Belisol, kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Kijk op belisol.nl Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling. Daarom betaalt u zo weinig. MKB kantoorartikelen.nl. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 EO, dit is de zondag. Manuel Venderbos. De hele zomer hebben we hier aan de prachtige Oostvaardersplassen mensen te gast gehad. Maar aan alle moois komt een einde. De dagen worden weer korter en wij kruipen vanaf volgende week alweer in ons winterverblijf in Hilversum. In deze voorlopig laatste locatie-uitzending van Dit is de Zondag... is er dan ook niemand zo toepasselijk als mijn gast van vandaag. Hij zou zich met namelijk met recht Mr. Oostvaarders Plassen kunnen noemen. Ruben Smit, hij staat op zijn, uh, op zijn uh, fototoestel te, te gluren. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Goedemorgen. Mr. Oostvaardersplassen? Mm, nou, ja, misschien. Er zijn er meer, hoor. Die verdienen de titel meer dan ik. Maar uh, ik voel me hier wel op mijn plek, zeker op zo'n ochtend als vandaag. Want... Uh... Je zegt terecht, de terechte dagen worden al wat korter. Maar volgens mij hebben we hier te maken met een fantastische nazomerochtend. We kijken uit over uh, het water met op dit moment voor ons... Uh, ja, ik weet het, het is een eindeloze vlakte, maar uh, ik denk dat we nog ongeveer 50 meter zicht hebben. Ja, we zien helemaal niks, hè? Het, is, het is hartstikke mistig. Ja, super mistig. Ja, dat is voor mij het signaal dat het heel mooi is. Ja? Ja, ja, ja. Ik ben, ik ben hier heel veel keren geweest... Vanaf deze hoogte, hè, dus dat het hoge uitkijkpunt, de Oostvaarders, kun je heel mooi over het gebied kijken. En dan hebben we heel veel filmopnamen, ook timelapse-opnamen gemaakt. Uh, voornamelijk om omdat je dan dat, dat die mooie skyline hebt met die wolken die langskomen. Maar uh, is het dan niet zo dat als je vanmorgen zou zijn gaan filmen, dat je dan denkt... Hé, verdorie, het is helemaal mistig, ik zie niks. Ja, en nee, kijk, uh, uh, natuur laat zich niet scripten. Hoewel ik wel, al, wel had verwacht dat het mistig zou worden, dat had ik al uh, tegen je collega gezegd. Um, en met name deze sfeer, die is zo, zo bepalend voor de tijd van het jaar. En dan ook in combinatie met de geluiden die je hoort. Dus er zitten hier nou denk ik zo'n kleine 500 grauwe ganzen achter ons. En die vliegen af en aan, want die zijn uh, net als ik vanmorgen in de auto uh, compleet gedesoriënteerd. Ja, maken ze daardoor meer lawaai? Want het lijkt wel alsof ze, nou ja, ik dacht al bijna, zouden ze merken dat het onze laatste uitzending is hier. Dat ze nog even afscheid komen nemen. Nou, ja, ze roepen veel meer naar elkaar. Omdat ze, omdat het zijn allemaal kleine familiegroepen met jongen. En dat en, en, uh, en zijn groepjes van 10, 20 die uh, bij elkaar zitten. En ze roepen continu naar elkaar van, hé, hey, waar zitten jullie? En... en dan komt die ander, ja, we zitten hier. En dan komen er weer 50 op het water. En dan onrustig, want je, je, kan, je kan je omgeving niet scannen. Dus als er een vorst dichtbij zit, dan weet je het ook niet. Dus ja, het geeft absoluut meer geluid nu. En, dat, uh, en er komt ook nog eens bij dat het mistig en een beetje koud is. En dat draagt het geluid veel verder. Dus... Ja, optimale omstandigheden voor, voor mij als fotograaf filmen. Maar ook om mooie foto's te maken? Absoluut, nu bijvoorbeeld. Want, um. Ruben pakt gelijk zijn fotocamera erbij en schiet weer een paar ganzen. Tenminste, ja, ja, ja. Op, <laughs> op de lens dan. Ja, pas op wat je zegt, want <laughs> voordat je het weet heb je weer iemand achter je aan. Maar het is, nee, inderdaad. Uh, uh, weet je, die, die, die, die sfeer die hier hangt nu op dit moment... het is echt die mist en, die, ja, en met name die eilandjes die hier vlak voor liggen... die geven... En ontzettend veel uh, ja, diepte. En tegelijk, tegelijkertijd is het ook heel magisch. Ik vind dit soort momenten zijn super magisch. Je, je weet... Er kan van alles achter liggen. Zeg maar. de, de, de, de fotografie en, en film is een, is een vorm van, van illusie. Je probeert, je probeert mensen mee te nemen naar, naar, een, naar een wereld en naar een sfeer. En daar wordt geluid bij. Nou, ja, wat dat betreft zijn alle ingrediënten aanwezig. En, en prachtig mooi licht. Nou, ik zal zo meteen een paar foto's twitteren. Kunnen mensen thuis ook kijken hoe het eruit ziet? Maar... Ja, ik geniet van je. Mooi. Um, je bent ecoloog, natuurfotograaf. En de BBC riep je in 2005 uit tot no natuurfotograaf van het jaar. Je maakte een fotoboek over de Veluwe. Je filmde na de natuur in Servië. Uh, maar je grootste project draaide hier aan de Oostvaardersplassen. De film, de bioscoopfilm, de Nieuwe Wildernis. Ja. Wat maakt deze plek zo mooi dat het een bioscoopfilm verdient? Nou, Het is een, het is een gebied met een verhaal. Doel. Uh, he, je kunt er uiteraard prachtige beelden draaien. Maar het is een gebied met een verhaal. Het is een gebied dat, dat eigenlijk geen natuurgebied had, had, had mogen worden... volgens de planning, maar per ongeluk is ontstaan. Het laat ook zien dat, dat natuur in Nederland uh, ongelooflijk veerkrachtig is. En, uh, en heel veel uh, uh, nieuwe mogelijkheden biedt. Dus er komen allerlei uh, soorten terug... waarvan we niet hadden gedacht dat ze terug zouden kunnen komen. He, dus dat maakt, afgezien van ook nog eens het hele ontoegankelijke en, en on-Nederlandse karakter. Die open vlaktes, een beetje landschap landschappen, moerassen waar je niet doorheen kunt komen. Ja, dat maakt, dat maakt dit gebied bij uitstek uh, geschikt om een film over te maken. Gaan we het zo nog meer over hebben? Uh, wanneer is dit gebied op zijn mooist? Ja, ik zou bijna willen zeggen de nazomer. Nu. Absoluut. Uh, waarom? Omdat die vegetatie wat hoger is. Uh, tot in mei is het vrij kort en afgegraasd. Maar nu is alles weelderig en het zit vol met insecten. Uh, er zijn ook de hoogste aantallen dieren te zien. Er zit ook de meeste kleur in het landschap. Ja, je zou het nu niet zeggen, maar <laughs> uh, verderop uh, de vlakte. staat nu bijvoorbeeld helemaal geel van de Jacobskruiskruid en de zwarte mosterd. Het is ja, ik zeg altijd eind augustus. En, en ja, dat is een beetje de psychologie van de, van de koude grond. Zegt dat nog iets over jezelf? Uh, een beetje, want ik, uh, ik hou wel van de nazomer. Uh, waarom? Omdat dan, omdat dan uh, dat harde licht alweer een beetje weg aan het gaan is... En er ontstaat wat meer sfeer, ontstaat, zoals nu hè, met, met die ochtendnevels. Uh, het, is, het, is, uh, het begint weer een beetje najaar te worden, maar het is nog net niet, zeg maar. Dus, dus daar hou ik ook wel van. Uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik heel mistroostig ben. Mistroostig mist, ben, maar uh, ik ben, ik, ben, nee, ik, ben ik, ik, ik geniet van sfeer. Ik ben een heel sfeergevoelig iemand, laat ik het daarop halen. Ja. Mag ik eens uh, uh, in je toestel kijken? Ja. Heb je al een mooi plaatje gemaakt? Nou ja, kijk, jij je, zou zeggen, wat zijn dit nou voor mistige foto's? Maar, <lacht> en kijk, wat je ziet is, die ziet twee eilandjes en dan zie je een vee van ganzen overheen vliegen. Ja, het zijn een soort magische beelden waar ik, waar ik altijd wel door geraakt word. Het is, het is, je weet, in eerste instantie, als je die foto voor het eerst zou zien, dan zou je zeggen, wat is dit? En, en, en, uh, en dat is, ja, daar, daar hou ik heel erg van. Dus, dus het is de leegte en tegelijkertijd ook de wijsheid die je voelt. Um, het licht ook, dat, dat, uh, dat is heel bepalend in, in hoe ik uh, naar de wereld kijk. Uh, dus dat is in dit geval een beetje gebrek aan licht. Maar, maar uh, ja, vooral die ochtendstemmingen, daar ben ik altijd wel erg voor, voor te por, hoor. Uh. Ik, ik durf het bijna niet te vragen, maar zullen we naar beneden gaan? Want jij zou hier volgens mij uren kunnen staan. Ja, absoluut. Nou ja, beneden is het ook mooi. Dus ik ga mee. I said goodbye today Bye. Van uh, de Nieuwlandse zangeres Emily Jane Bristow. Een prachtige single uit 2011. U luistert naar Dit is de Zondag live vanuit Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. En mijn gast van vanmorgen is ecologe, natuurfotograaf en filmregisseur Ruben Smit. Zijn nieuwe film De Nieuwe Wildernis is over een maand in de bioscoop te zien. En die gaat over de Oostvaardersplassen. U hoort het goed: een bioscoopfilm over de Oostvaardersplassen. JC Bloem dichtte 65 jaar geleden al. Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Ja, en ik moet zeggen, een stukje natuur tussen Lelystad en Almere... dat klinkt nou op het eerste oog niet heel sexy. Ik denk hooguit een paar wilde paarden en misschien een paar mooie vogels... en dan heb je het wel gehad. Uh, ja, zo denken veel mensen er misschien over. Um, maar uh, de natuur hier is er eentje die... Um... Ja, als ik zeg heel dynamisch, dan denken de mensen ook... wat bedoel je dat nou mee? Het is, het is, het is ongelooflijk in ontwikkeling. Ik bedoel, als je hier twintig jaar geleden was... dan was het gebied nog heel erg ruig aan plantensoorten en, en, en heel veel bomen. In die twintig jaar tijd is er heel veel veranderd. Het is ook natuur die in, op Europese schaal uh, zeer zeldzaam is... omdat het op de zeebodem ligt. Um, een kleibodem natuur. De meeste natuurgebieden in Europa zijn... Uh, op zand, eh, want de meest vruchtbare gebieden werden altijd het landbouwgebied. Um, en het laat zien, omdat, omdat het een heel jong natuurgebied is, hè, het is eigenlijk pas vanaf de jaren zeventig natuurgebied, laat zien dat je in slechts enkele decennia tijd uh, ongelooflijk veel natuur kunt ontwikkelen en laten ontstaan. Um, en daarnaast geeft het een, een echt een, uh, een, een, ja, sommige mensen noemen het het Syringheti van, uh, van Nederland. Als je dit op, vanuit de hoogte bekijkt. En je, dan, ik, heb, ik heb heel veel mensen meegenomen tijdens de draai van de film. En dan tot aan André Kuipers aan toe. Die, die, die zijn gaan gewoon compleet, gewoon compleet uit hun dak, moet je horen. Ja, al die uh, ganzen die nu voorbij vliegen. Ja, we worden, we worden bijna omver gevlogen nu. <laughs> uh, gauw ganzen stijgen op. Ik denk dat ze langzaam maar zeker het aandurven om uh, naar hun voedselgronden te vliegen. Maar hier vlakbij heb ik ook uh, nog hele mooie filmscènes uh, gefilmd. Uh, dus ieder plekje heeft voor mij echt een uh, ja, hele speciale betekenis. Heb je nou nog, bedoel, hier het centrum van de Oostvaarders hangt ook vol met allemaal foto's die jij hebt gemaakt. Ja. Uh, je bent twee jaar bezig geweest met die film. Hier rond de Oostvaardersplassen en op de Oostvaardersplassen. Heb je nou nog een plekje ontdekt of iets ontdekt wat je nog niet wist? Ja, nou kijk, ik, ik, uiteraard je kunt nooit alles weten. Zeker het moeras, hè. de Oostvaardersplas is, is voor ongeveer 1 derde grasland en 2 derde moeras. De moeras kom je bijna nooit in. Dus ik heb, ik heb wel plekken gezien in het moeras waar ik echt, echt dingen heb gezien... waarvan ik zeker weet dat niemand ze in Nederland ooit gezien heeft. Ik heb hier filmopnames gemaakt van de kolonie Grote Zilverrijgers die hier zit. Dat is ook een soort waarvan we nooit hadden kunnen bedenken dat hij terug zou komen. Dat zijn die grote witte reigers die, denk ik, best wel wat mensen inmiddels zien. Um, goed om te bedenken is, is dat in Nederland er maar één kolonie is... en die zit hier in de Oostwaardersplassen. En het dichtstbijzijnde kolonie zit in de nooie Dat is bij Oostenrijk. Um, dus dat is, uh, wat is het, bijna duizend kilometer zuidelijk. Ja. Uh, die soort is uitgestorven. Dat weten we omdat die in de middeleeuwen de mensen van die veren op het hoeden droegen, de dames. Um, maar die kwam dus ook gewoon terug, weet je. En ik heb hier... Uiteindelijk, na heel veel pijn en moeite, kon ik het moeras in. Um, want je moet je voorstellen dat je hier dan tot aan je middel in het water staat... met waad pakken en dan door de klei en noem maar op. En op een bepaald moment hadden we toestemming en ook het moment bepaald... van nu is het goed om daar opnames te gaan maken. En dat betekent dat ik daar camera's moest neerzetten. Maar niemand had ooit daar vanaf de grond die kolonie gezien. Alleen vanuit de lucht wordt daar uitdellingen uh, van gedaan. Dus ik kwam daar voor het eerst. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daar met mijn assistent binnenliep. En ik, ik deed het riet opzij. En er zaten op die... Ja, ik, ja, ik maak een beweging, van de mensen zien ik niet. Maar ik deed de het riet, de riet opzij en ik kijk. En ik, en ik zag een soort... Ja, er zaten allemaal witte vogels. En ik, maar ik denk wel, een paar honderd. En die zaten allemaal op nesten En die keken me allemaal een beetje zo aan van een soort dodo zeg maar. Ze dus keken me aan zo van, oké, okay, wat kom jij hier doen? Ja. En toen vlogen er een aantal op. En het was een, een, een, een donkere lucht, want er kwam regen aan. En boven mijn hoofd hing als het ware nou, voor mijn gevoel iets van een paar honderd witte engelen. En toen dacht ik van ja, ja, op zulke momenten vergeet je gewoon dat je een filmname moet maken. Maar zulke magische momenten... Dus niet gefilmd? Nou ja, dat moment niet. Nee, dat, dat, is, ook, dat is ook het grappige van een maken, Is dat je heel vaak momenten ziet waar je op dat moment niet uh, je camera klaar hebt. Ja. Maar als jij me vraagt, heb je dingen gezien die, die nieuw zijn... naar nou, dat soort momenten, maar ik heb ook processen gezien... waarvan ik niet wist dat het, dat het zo spectaculair was. Ja. ja. Het lijkt me sowieso een heiderske wei. Ik stel me dan voor, je moet bijna twee jaar in de borstjes liggen... voorbereidingen treffen, en dan soms ook nog met vette pech. Ja. En daar hebben we een fragment van. Achter mij begint de echte finale van de zeearendhut. De, de hut die uitkijkt op het nest... Ruim voor kerst willen we klaar zijn, omdat daarna de arenden al met uh, de balts en uh, het bouwen van het nest beginnen. Het ja, is dus even afwachten of het gaat lukken. En ging dat lukken? <laughs> nou, nee, nou, we hebben uiteindelijk, denk ik, iets van 15 seconden materiaal gedraaid voor in de film. En dat was veel minder dan we dachten. Uh, we hadden gewoon echt dikke pech, uh, omdat we... Uh, twee maanden hebben gebouwd aan een hut. Dat hoorde je. Je hoorde een beetje die bouwmaterialen. Uh, dat was een heel goed doel, want we moesten op <coughs> ruim 10 meter hoogte... Moesten we een, uh, een grote filmhut bouwen. Uh, dus niet één bij één, maar dat was echt 2,5 bij 2,5... en met een uh, ingewikkelde constructie. En die, heel... en die bouwde je dus voordat de c zijn nest heeft gemaakt? Nee, die, dat nest zat daar al. En uh, dat nest dat, dat was al een aantal jaren in gebruik. Tussen pauze ook wel eens een ander nest geweest. En... Uh, dus ik dacht van ja, als we dan in november het nest, of de, de hut gaan bouwen... Dan, dan zijn we ruim op tijd, want die bal, zoals ik zeg, begint eind uh, in december. En dan kunnen we vervolgens uh, de zeearenden mooi filmen op het nest. Maar die zeearenden zijn er helemaal nooit geweest. Ja, heel eventjes, we hebben een paar shots. Maar het uh, dus is uh, net als bij winterkoninkjes, maar net zo, goed, net zo goed als bij mensen... is dat die, die mannetjesarenden gewoon continu bezig zijn om, om nesten te maken. En... en dat is ook iets wat ik niet wist, maar parallel bouwen ze gewoon altijd aan een tweede. En misschien zelfs wel een derde nest. Dus jullie hadden uh, dat hele filmhuis hadden jullie af? Bij het verkeerde nest gezet. <laughs> en toen zaten ze in een ander nest. Ja, absoluut. Ja, en dat ja, ik, ik, ik heb het zien gebeuren. En in, in amper twee weken tijd bouwden ze een compleet nest van, van, van dat is ongeveer een kuub aan, aan takkenmateriaal. Ja, ja en uh, ik kan me heel goed herinneren dat. Me, ik, dat heb ik zelf niet gefilmd, met de dingen die, die, ja, soms moet je ook. Is, andere mensen ook de kans geven om te filmen. En ik moest ook... Soms ben ik zo betrokken dat ik dan ook niet goed meer kan filmen. Dus dan, in dit geval zat mijn andere cameraman zat erin... en ik belde hem op. Ik zei, Michael, Michael, is het gelukt? Hij zei, ja, Ruben, ja, ja ik, heb, ik heb één shot gedraaid. Maar kan het zijn dat, dat die Arend op een andere plek... ook een nest had maken is? Nee. <laughs> en toen, en toen, viel de, <laughs> toen scheurde de grond, zeg maar, onder mijn voeten. Ja. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Maar is het nou bij zo'n film uh, gewoon een kwestie van heel vaak en heel veel filmen? Of nee. is het ook een kwestie van weten? Nee, het is, het is 100% weten. Nou, Laten we zeggen, 99%, of, ja, 99 voorbereiden en dan, en dan op het juiste moment filmen. Geef dus, eens een voorbeeld? Nou, kijk, op het moment dat je, dat je ijsvogels gaat filmen... en je wilt... Uh, en, het moment van de ijsvogelfamilie uh, is op het moment dat de jongen uitvliegen. Nou, Als je weet dat die jongen maar twee of drie dagen... Uh, nadat ze zijn uitgevlogen, al worden weggejaagd door hun ouders uit het territorium. omdat ze een nieuw nest moeten beginnen. dan betekent dat dat je uh, precies op die dag 21 daar moet zitten. En dan moet je ook precies weten wanneer ze bronnen zijn met broeden. Ja. En ja, dat geeft zeg maar, net die spanning en net dat verhaal in die film. Natuurlijk kun je dan een ijsvogel filmen daarvoor. maar er gebeurt niks. Het is een vogel op een stokje, zeg maar. Ja. En, uh, en, en op het moment dat je kan laten zien dat die, dat die jongen worden weggepikt. Ja, Dat is als filmen waar je het allemaal voor doet. Op het moment dat je uh, ganzen. Een van de mooiste voorbeelden. We zitten bij die ganzen, maar. Is, is de jacht op ganzen. Nou, dus. Het is dus één week per jaar. waarin hier één hele grote vos. Uh, ganzen jaagt. En dat is precies die week. En ik weet exact dat op de vierkante meter. hoe die dat doet. Dus ik kom mijn camera zo. Ik, precies op de plek neerzetten dat hij als het ware op een centimeter langs de camera's liep. En, en is het soms ook afhankelijk van het weer? Als het net geregend heeft of net geomweerd? Tuurlijk. Of, tuurlijk. Kijk, als je net die week hebt dat hij daar aan het jagen is... en je hebt, je hebt een week regen, ja, dan, dan, dan, dan doet hij het misschien wel... maar dan kun je het misschien helemaal niet goed filmen. Dus nee. uh, het, is, het, het stomme ervan is dat, dat, dat je misschien denkt... van god, die jongens die zijn 2,5 jaar lang elke dag aan het filmen geweest. Dat is, dat is niet waar. Ik, ik, ik denk zelfs dat de film die we nu in de bioscoop hebben draaien... dat dat misschien op basis van 14 hele goede dagen gemaakt is. Maar dat is ook echt zo. In dat klinkt ja, heel weinig. Ja, maar dat betekent wel dat je die andere 350 um, er continu bij bent om, om te weten dat je het op die 14 dagen moet doen. Ja. En ik heb, het, is, het is echt, ja... Maar kon het ook zo zijn dat je aan het weer voelt... of, of aan, de, ja. weet ik, veel aan de omgeving voelt van... En nu is het moment, of over een uur moet je ja, draaien. Ja, dat is het. En dat, daarom, daarom is het ook zo'n stressklus. Ja. He, je kan, je kan, kan net het moment hebben. Dat, dat even het licht goed is. en. Ja, en dan, kijk, je hebt het, het gedrag is één ding. Hè, maar op het moment dat het dat, dat, dat, dat, dat ligt, want ik ben echt iemand van het licht... het licht ook nog goed is, ja, dan, het zijn twee ingrediënten... die, die moeten perfect zijn. Ja. Zeg maar. Dus ik heb, ik heb mijn veldteam ook wel eens tot, tot waanzin gedreven. Maar ik kan me voorstellen dat uh, privé, dat ze thuis ook... Uh, nee. dat je afspraken had... Of dat je, ze, kennen dat je... Een <laughs> ze kennen me een beetje. Ze, ze, ze kent me vooral goed en mijn kinderen ook, denk ik, inmiddels. Maar um, ja, ze weten dat als er... Als er als het mooi is. En ik, ik, ik ben eigenlijk een soort uh, amateur meteoroloog. Ik zit altijd te kijken naar, naar, de, naar de radarbeelden. Dus ik, ik, ik weet... Ik kan al aanvoelen dat over tien dagen als het waar uh, mooi kan worden... omdat dan de vorst invalt. Dus ik, ik zit continu... de jongens ook uh, van mijn team zit ik ook steeds achter een broek. Let op. Die dag is perfect voor dat. Ja. En dan tot een half uur van tevoren bel ik ze nog uit hun bed... om, uh, om, om ze daar op, op, op te zetten. En ik doe daarnaast zelf natuurlijk. Maar als je op die dag dan een, een afspraak had met je zoontje? Ja, dat, dat, dat ging niet. Dat ging niet. En uh, ik ben wel iemand van het hele goede plannen. Dus ik denk dat, uh, dat veel van die afspraken niet op het laatste moment zijn afgezegd. Dat, dat, dat, dat geloof ik wel. En, en anders bij deze mijn excuses. <laughs> maar ik, ik denk wel dat ze hebben moeten schrikken. Ja, hebben ze, ook. hebben ze ook. Er zijn ook best vaak momenten geweest dat, uh, dat, dat, dat mijn vrouw en kinderen op vakantie gingen en dat ik, dat ik niet meeging. Uh, maar dat, dat is het mooie ervan. Hè. Ik, ik heb thuis heel vaak van die verhalen verteld waar ik mee bezig was. Zo'n verhaal over die zeearend, dat vertelde ik thuis ook. En dan kwam ik s'nachts uh, thuis. En dan uh, ging ik nog even naar mijn zoontje toe. En die, uh, en die zei dan: Pap, pap. En die is half slaap, pap, pap. Is het, nog, is het nog gelukt met de zeearend? Oh ja. ja dat, zijn, dat zijn gewoon fantastische. Uh, Fantastische momenten. En, uh, en zolang je laat zien waar je mee bezig bent... en ook met welke gedrevenheid en passie je dat doet... dan, dan begrijpt ieder kind dat. Ik als toerist mag hier niet overal komen. nee uh, Had jij toegang tot alles? Ja, natuurlijk. Ja, we, moeten, uh, uh, we moeten ook overal kunnen komen. Dat is een van de eerste uh, voorvereisten die we hebben afgesproken met Staatsbosbeheer hebben heel goed gedaan. Zeg, nou, we willen heel graag die film maken. Jullie hoeven daar financieel uh, niks in bij te dragen. Maar, moet, wij, maar, maar wij moeten wel exclusief toegang hebben tot dat gebied. Dat wil niet zeggen dat wij uh, de film helemaal alleen maar in de reservaat hebben opgenomen. Ik denk dat ongeveer een kwart van de opnames uh, gemaakt is in gebieden waar mensen ook kunnen komen. Hm. Nou heb je eigenlijk overal in Europa ook foto's gemaakt. Ja. Uh, wat is nou ja, eigenlijk in Europa het mooiste natuurgebied? Zijn dat de oostvaardersplassen of zou je dan een ander, Oeh, ander dat gebied? dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik, um, kijk, ik, ik hou wel van, van gebieden waar, um, uh, waar iets gebeurt, zeg maar. Waar een bepaald spanningsveld is. Kijk, ik, ik, ik persoonlijk ben ik, een, ben ik een aantal keer geweest... in het oudste oerbos van Europa, in Bialowieza, in, in Polen. Vind ik schitterend. Maar dat is statisch, weet je wel. Dat, dat, dat is over 200 jaar nog steeds zo. En uh, daarom is, is natuur die, die ontstaat of die zich heel erg ontwikkelt langs rivieren... vind ik over het algemeen heel erg mooi. Maar ook, ook de zeeën en de duinen. Ik denk, ik denk dat dat voor, voor, voor, voor Nederland uh, ook echt bizar mooie gebieden zijn. Dus ik kan niet echt zeggen van dit vind ik het mooist. Nee, nee. nee. Ik, kan, ik, kan me ook, ik kan me ook fascineren uh, en laten inspireren door de natuur uh, bij iemand in, uh, in de tuin. Maar hoe kwam je op het idee om hier dan een film te maken? Ja, dat is, dat is, dat is, alle credits zijn daar, gaan daar ook voor naar uh, de producent Ton Okkersen. Die mij uh, op een zeker moment belde nadat ik een boek heb gemaakt, uh, had gemaakt... hier in de opdracht van Stas Bosbeer over de Oostvaardersplassen En die zei, goh Ruben, uh, wat zou je ervan vinden om een film te maken? En toen dacht ik, ja. Eerst dacht ik dat hij een geintje maakte. <laughs> en toen dacht ik, nou, misschien is het toch wel, uh, wel leuk. Um, dus, uh, nou, dan ben ik je vraag vergeten. Nou, ja, hoe je, hoe je op het idee komt om dan oh, ja. hier een film te maken. Ja, hij zag hier een verhaal in. Hij, ja. zag, hij zag die Oostvaardersplassen vaak in, in, in het nieuws. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat je dit verhaal... wel honderdduizend keer hebt moeten vertellen aan investeerders. Dat, dat ze ja. denken, nou, tussen Lelystad en Almere, wat ja, kan dat nee, nou zijn? Ja, ja absoluut. absoluut. En dat als het... je dan een bioscoopfilm gaat maken, ga dan uh, naar Afrika? Ja, of, uh, nee, dat nee, ja, klopt. Maar ja, weet je, wat, uh, wat het mooie ervan is... is dat uh, die uh, natuur in Nederland... Uh, nog zo weinig voor het voetlicht is geweest. dat zo'n gebied wat. wat letterlijk onder de rook van Amsterdam ligt. Uh, met, met zo'n geschiedenis. en zo'n uh, enorme. ontwikkelingsdynamiek. dat dat met de beelden die je maakt. al heel snel een heel on-Nederlands gevoel geeft. Ja. Dus. Met de beelden waar we uh, bij de mensen langskwamen die, die ons uh, zouden kunnen financieren... ja, die hadden al heel snel een de gaten van... jee, dit is toch wel iets heel bijzonders, dat hebben we in Nederland nog nooit gezien. Het komt ook nog eens bij dat er langzaam maar zeker steeds meer mensen in Nederland... Uh, toch wel gevoel krijgen voor, voor, voor Nederlandse natuur, die indruk heb ik. Uh, niet alleen voor Nederland, maar ook je ziet het aan de televisieseries. bij jullie op de omroep. Die, die uh, alle kijkcijfers breken, records ja, breken. De, de serie van de BBC. Van de natuurlijk. BBC. Dus, dus ja, er is, er is absoluut ook bij jongere mensen, valt me erg op. Je ziet daar uh, gewoon uh, heel veel belangstelling voor. Dus. En dan ook nog een beetje dat, dat Nederlandse gevoel erin. Wat nog niet eerder gedaan is. Uh, heel lang geleden ooit eens door meneer uh, Bert Haanstra. Maar uh, ja, en toen kwam het langzaam maar zeker op gang. Nu hebben jullie uh, op zich een aardig budget uh, losgekregen van, van dikke miljoen euro. Mm -hmm, mm -hmm. Maar als je het vergelijkt met een BBC-film, nee, is het niet uh, 50 miljoen euro. Dus... Ja, ja, nee, totaal, totaal uh, peanuts. Zeg maar. Kijk, we zijn er heel erg gelukkig mee dat we dit hebben kunnen doen. Um, en we hebben het ook gedaan binnen de mogelijkheden die er zijn. Technisch en qua mannenuren. We hebben er ook veel meer in gestopt dan we... Uh, ja, dan we eruit gekregen hebben, zeg maar. Het is, het is moeilijk om hier, ook financieel gezien, het, het, het dekken te krijgen. Maar ja, het is dubbel en dwars zwaard geweest. Straks praten we erover verder, maar het is alweer half acht geweest. Het is tijd voor de overzicht van het nieuws. Gelezen door Robert Baltus. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. In Nederweert is een grote boerenbond een winkel voor land- en tuinbouwbenodigheden door brand verwoest. Een naburig hotel is in verband daarmee geëvacueerd. Volgens de Limburgse politie verbleven elf mensen in dat hotel. De Amerikaanse bevolking voelt niets voor een Amerikaans ingrijpen in Syrië. Uit een enquête blijkt dat maar 9% vindt dat president Obama in actie moet komen. Ook als inderdaad blijkt dat er gifgas tegen de bevolking is ingezet. 60% van de Amerikanen wil niet dat de VS zich bemoeit met de burgeroorlog in Syrië. De nationale ombudsman, Alex Meijer vindt het onacceptabel dat automobilisten bij trajectcontroles onterecht boetes krijgen. Hij vindt dat ze niet mogen opdraaien voor de fouten bij die snelwegcontroles. Op de vliegbasis Eindhoven is gisteravond de vijfde en laatste groep politietrainers uit Afghanistan teruggekomen. De 150 mayoneers zijn ingezet bij de training en begeleiding van Afghaanse politieagenten in de politie, eh, provincie Kunduz. Het weer wisselend bewolkt en in het zuiden kans op buien. In het noorden schijnt geregelde zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit is de Zondag op Radio 1. Ja, goedemorgen. U luistert naar Dit is de Zondag. En als u net inschakelt, een hele goede morgen. Mijn gast is ja, misschien wel Mr. Oostvaardersplassen, ecoloog, en natuurfotograaf en filmer Ruben Smit. Zijn film, De Nieuwe Wildernis, draait op 26 september voor het eerst in de bioscoop. Nou, we hadden het net even over uh, de vergelijking tussen uh, een BBC-film uh, en jouw film. Dus, uh, qua budget 1,50ste. Ja. Dus dat stelt eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor. Maar ik heb de trailer gezien. Ja. En dan denk je van, nou, het, zit ongeveer, uh, het ziet er net zo spectaculair uit, laat ik het zo zeggen. Nou ja, dat, dat en ik... ik dacht, is dit tussen Almere en Lelystad? Ja, ja nou, dat, is, dat is precies waar we het voor doen. Nee, je, je, die film die moet, een, die moet een, uh, een soort verwondering teweeg brengen. Van, van inderdaad, is dit Nederland... Uh, uh, als je die grote massas dieren ziet... Je ziet, je ziet de uitgestrektheid, je ziet ook de, de, de enorme kracht. Ja, dan, dan, dan is, dat, is dat heel bijzonder. En, en in vergelijking met de BBC trouwens... Kijk, uh, we hebben het met ontzettend veel passie gemaakt. En, uh, maar dat zullen zij ook zeggen. Ja, hoewel ik denk dat wij onze film wel anders is dan de BBC. Kijk, de BBC is een... Bijna altijd maken ze documentaires. En wij maken een film. En dat, het grote verschil daarbij is, is dat een film echt een kop en een staart heeft. En dit laat zien dat je in 95 minuten laat je zien... dat er een bepaalde ontwikkeling gaande is met bepaalde dieren, met bepaalde individuen. Wat, Bi wat voor lijn zit erin dan? Nou, bij ons is, is, is het centrale thema de is, is, is, is the circle of life. Maar... Uh, in feite volgen we een aantal individuen van één hoofdpersoon. Dat is namelijk een zwart koninkveulen. Dat is niet een, een soort Bambi, zeg maar maar het is een soort gids. Die neemt ons mee, laat zien in welke tijd we zitten. Maar laat ook zien hoe moeilijk het is om te overleven. En, en, en daar gebeuren allerlei dingen mee. Maar is het ook een, een beetje uh, geromantiseerd, nee. Walt, Walt disney nee nee, nee, nee, absoluut niet. Kijk, kijk uh, uh, dan, dan krijg je een heel... Uh, antropomorfistisch beeld. Dus dat, dat, dat je menselijke, dat je dieren vermenselijkt. Mm -hmm. dat, dat, dat doen wij absoluut niet. We laten echt die rauwe kant zien. Maar ook de mooie kant. Maar, maar uh, we maken de dieren niet anders dan dat ze zijn. En uh, de BBC-documentaires... om daar nog even op terug te komen... die maken echt kleine blokjes. Blokjes van vier, vijf minuten... en hoppen dan naar het andere stuk. En dat, dat, zijn, dat is geen film. Dat is geen ontwikkeling. Mm. En daarom is en ons film... en dat wil ik ook nog even benadrukken... het gaat ook over... Veel meer over allianties vormen, over samenwerken. En heel veel natuurdocumentaires gaat toch altijd, bijna altijd, over hetzelfde thema, namelijk survival of the fittest of overleven. Um, uh, en, het is, worden. en het is niet altijd survival of the fittest. Nee, weet je wat het is? Het is. Um, nou, natuurlijk gaat het wel om overleven, altijd. Maar niet altijd de sterkste? Niet altijd de sterkste wint. nee, absoluut. Het, zijn, het, zijn, het gaat om, om, om de brains, het gaat om intelligentie... het gaat om ervaren oude dieren, het gaat om hoe je je krachten... Uh, ga je, doe je dat samen met iemand? Of je kan ook stom zijn, dan ga je in je eentje uh, aan de gang. Um, en, en daarin komen ook, dat, dat vind ik zo mooi gelukt bij ons... is daar komen ook um, de diepere... Uh, ja, toch de diepere emoties van dieren boven. Wij kijken er altijd heel oppervlakkig naar. Maar als je goed kijkt naar wat, wat zo'n grauwe gans uh, moet doorstaan... en daar zie je individuele enorme verschillen tussen. Je ziet een ervaren gans die precies weet waar ze moet lopen, waar ze moet grazen. En je ziet die jonge dieren en de stomme mannetjes. En, uh, uh, en dat is niet antropomorfistisch. Dat is echt gewoon... Ja, iedere mens kan dat zien. Ja. Dat, dat je daar... en, en dat... En dat maar dat zie je ook bij koninkpaarden en zie je, je hebt zie je hele domme vorsen, maar je hebt hele slimme forse. Weet je, we zijn, we zijn zo van het stereotyperen. Ja. Je hebt een domme gans, zeg maar. Nee, uh, ik, ben, ik, ben ik pas er heel erg voor om te zeggen van die beesten hebben ook gevoelens. Maar ik heb echt hele uh, elementaire gevoelens gezien, als, als, als, als, als, als jaloezie en uh, uh, uh, rouw. En, en dat zien we ook terug in de film. Ja. Uh, de, nou is de BBC ooit een keer in opspraak gekomen... doordat ja. ze uh, een ijsbeer gefilmd hebben. Uh, volgens mij zelfs hier ergens in Nederland. Ja, klopt, ja. Uh, In een dierentuin. Ja. En, en dat gewoon in de film gestopt. Ja. Uh, zijn jullie ook in die verleiding gekomen? Nou ja, kijk je, je kijk zeker zo'n moment met zo'n zee aan... en denk je van goh, ga even naar onze oosterburen... en je hebt hem zo gefilmd, zeg maar. Maar dat is... Nee, ik ben wat dat betreft heel... Uh, of wij, moet ik zeggen, maar ik... ik bij uitstek heel erg puristisch. We willen echt de film... Kijk, de film gaat over dit gebied, gaat over deze omgeving... gaat over Nederland. Ja, maar ik kan me voorstellen, met beperkte tijd... beperkte middelen... Ja, dat maar je dan, dan denkt... nog. Weet je, als, op het moment dat wij... Arend, je moet nu vissen vangen, of weet ja, ik veel wat je nou, wil filmen. Ja, nou ja, kijk, dat is waar. Uh, maar ik denk dat als je heel dicht letterlijk bij jezelf blijft... en ook uh, je de opdracht geeft om het allemaal hier te doen... dat je, uh, je, dat je dieper gaat... Ja. Dat je dieper gaat dan alleen maar die oppervlakkige, uh, snelle beelden... Die, uh, die spectaculair zijn, maar die in, in, in feite uh, uh, niet, niet die diepte bereiken... die je kunt krijgen als je gewoon gefocust blijft. Afgelopen woensdag was de perspremière. Ja. Toen zag je hem voor het eerst op een groot doek. Ja. Wat deed dat met je? Ja, het was, ja, was heel bijzonder. Het was een heel ambivalent gevoel. Want je zit de eerste, eerste deel zit je heel erg te kijken naar, naar datgene uh, wat je gemaakt hebt. En, en, dus en, als maker? Ja, als maker. En dan uh, zit je echt te kijken van nou, pff, zou ik dit nog beter kunnen of dat? En, uh, maar na, na ongeveer uh, 40 minuten had ik het idee van... Uh, dat gaat dan heel langzaam over in toch een gevoel. En dan zit je toch wat meer als kijker. En ja, dan ben ik... Uh, ben ik trots, maar tegelijkertijd ook raak, ben ik geraakt. Want ik zie nog steeds dingen Want ik denk, jeetje, Mina. Ik heb het heel vaak gezien, maar als ik het dan zie op groot doek... met de goede geluiden erbij en de en uitstekend mooie muziek van Bob Zimmerman... dan denk ik, jeetje, Mina, dit raakt me, weet je. Ja. Het is fantastisch. En, en als je dan teruggaat naar uh, jij als kleine jongen... Ja. had je dit dan ooit gedacht? Nee, Nee, nee, nee. nee. Ik, had, nee. Kijk, ik, heb, ik, heb er, ik heb er wel heel erg van gedroomd om, uh, om, om ooit eens dit te kunnen doen. Kijk, ik, ik voelde me al, al stik gelukkig met het feit dat ik mijn werk, mijn beroep... mijn geld kon verdienen met, met uh, datgene dat ik het leukste vind. Namelijk natuur uh, in beeld brengen en erover vertellen. Maar was je altijd al met natuur bezig? Ja, ik uh, denk het wel. Denk het wel. Ja, dat, dat zat er echt wel in. Uh, ik, toen ik een jaar of tien was, was ik al heel erg bezig met... Uh, wel buiten dingen vangen en zoeken en kijken. En dat is wel op een gegeven moment wel, wel, wel versterkt door een periode... Uh, in, met name in mijn puberteit dat ik, dat, ik, uh, dat ik erachter kwam... dat ik toch, um, toch niet erg geschikt was om profvoetballer te worden, zeg maar. <laughs> uh, en, en, en vooral... Uh, Want je groeide, wel... op, je groeide op in de duinen? Ja, ik groeide aan, aan de rand van de duinen op uh, in Heemstede... En, uh, en daar uh, leerde ik echt die natuur uh, kennen, ook van die duinen. Ik ben, ik ben als, als 13, 14 jaar jongen. weet ik wel dat ik een vergunning kreeg om in de duinen de vogels te mogen tellen. Nou, daar moest je 15 voor zijn, maar voor mij maakte ze dan een uitzondering. Dat vond ik wel heel leuk. Um, en, ik, en ik merkte ook wel dat ik heel, ik ben heel gevoelig ben uiteindelijk uh, voor, uh, voor, voor sfeer. En, en dat betekent ook dat ik in, in de mensenwereld. Uh, en zeker ook in die voetbalwereld, waar ik toen uh, erg mijn zin om had gezet. ja, dat die was veel te hard voor mij. Ja. Dat was niet mijn ding, zeg maar. Wat, wat doet natuur met je? Ja, het geeft mij ontzettend veel energie. En uh, het geeft me ook de ruimte in mijn hoofd om, om dingen anders te zien. En, uh, en op het juiste momenten uh, afstand te kunnen nemen, te relativeren. Dus uh, ja, het is, het is voor mij een... Uh... Nu nog steeds? Want ja. ik kan me ook voorstellen dat je nu altijd denkt of altijd die camera maar bij je hebt... en denkt nou, van, oh, ik ja, moet een mooi shot ja, maken. Nou, dan... Kijk, nu is het relaxed, hè, want nu zit er geen druk op. mij. je hebt wel gelijk. Op het moment dat je, dat je, zoals ik, heel erg met je, van je hobby je beroep maakt... Moet je, moet je wel een evenwicht zien te vinden... tussen de energie die je eruit krijgt en erin stopt. Ja, hè? Ja. En zeker de momenten dat je dingen moet doen en moet presteren. Ja, ik heb, ik heb de afgelopen twee jaar echt ook als heel stressvol ervaren. Uh, omdat ik juist de momenten waarvan ik voorheen... Uh, mijn, mijn, mijn meditatieve momenten had ja die die die had ik natuurlijk veel minder omdat ik omdat ik echt iets moest maken ja. kan je nog zonder camera de natuur in? ja absoluut ja hoor dat doe ik op veel ik heb hem nu toevallig meegenomen omdat ik wist dat het mooi was ja um... Maar ik kan... En je kunt nog de laatste foto maken voor je fotoboek die bij de film komt? Ja, bijvoorbeeld. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik op deze manier rondlopen en, en, en af en toe eens een paar foto's maken, dat is voor mij ook wel ontspannen, hoor. Ja. En, uh, en uh, nee, de, nee, de druk is veel minder. En inderdaad, het, het fotoboek wat rondom de film verschijnt... Dat is, uh, daar kan nog zo'n laatste beeld van vandaag in, maar... Ik, poof, ja. Er gaat nog zoveel van mij, ik heb nog zoveel ideeën. Dus uh, nee hoor, volgend jaar komt er misschien wel een panoramaboek over Nederland uit. Wat wil je met de film? Wat is de boodschap? Ja, ik wil, ik wil mensen raken. En ik wil, uh, het, het, het, het ultieme gevoel voor mij is als mensen Nederland zien zoals ze Nederland nog nooit gezien hebben. En daardoor zo verwonderd raken dat, dat, dat Nederland op een andere manier op hun netvlies komt te staan. En, en daaruit volgend hoop ik ook als, als groot natuurliefhebber... en, en ook uh, een soort missionaris van Nederlandse natuur... want zo voelt het, zo voelt het onderhand wel... is hoop ik ook dat, dat Nederlandse natuur op een andere manier... Uh, beleefd en, en gerespecteerd gaat worden. En vaak zie je toch wel dat, dat de natuur met name beleefd wordt... door 50-plussers ja. en door uh, jonge gezinnen. Ja, inderdaad. Nou, maar de jeugd? De jeugd niet. Kijk, dat is, dat is echt een stokpaardje van me, is dat... Uh... Dat jonge mensen die, zijn, die groeien op in een, in een cultuur waarvan ze alleen maar weten dat er ergens in Afrika misschien nog wat aan natuur te vinden is. En een beetje de animal planet cultuur, zeg maar. En uh, ja, wat er in Nederland is, ja, dat is, dat is allemaal niet belangrijk. En, uh, en uh, dat, moe, dat, dat is er niet. Hè? En uh, die, ja, dat, daar maakte ik me al heel lang heel erg zorgen over. Dus dat is het mooie van dit project ook. Is dat we, dat we daar ben ik persoonlijk heel erg blij om, is dat we een uh, heel groot educatief project zijn gestart. Dus dat naast de film er nog veel meer verschijnt. Het is een enorm platform. De film is fantastisch om heel veel mensen te raken. Um, jonge mensen ook vooral, denk ik. Maar daarnaast uh, bieden we alle groepen... Uh Zes tot en met acht van de basisscholen in Nederland. Dus alle basisscholen in Nederland bieden een gratis educatieproject aan. Maar nou ook met nieuwe middelen. Hè. Dus, dus niet alleen maar met een loepje en een schepnetje. Zoals het tot nu toe steeds gebeurt. Maar ook gewoon met filmpjes. En laat ze maar goed kijken naar die filmpjes. En, en, en laat ze inspireren. En laat ze zelf foto's en filmpjes maken. Dat, ik geloof daar heftig in. Daar is echt, daar is echt, een, daar is echt een, een missie te volbrengen. Zeg maar. en, en denk je ook dat als uh, een gemiddelde 14, 15-jarige op vrijdagavond... Uh de keuze heeft om naar de bios te gaan... dat ze dan denken, ah, de nieuwe wildernis. Daar gaan we heen. Ik denk het onderhand wel. Ik heb gezien uh, bij jullie uh, kijkcijfers... dat uh, toch een aanzienlijk deel van de kijkers... Uh, tussen de 15 en de 25 is. Nou, als je goed kijkt naar de doelgroep. En, en, de en, kijkcijfers van Earth. En, Earth en uh, Frozen Planet ja. en voor ook Afrika. En... Ik denk wel dat, uh, dat er steeds meer jonge mensen daarin geïnteresseerd zijn. En wat ik ook echt hoop, en dat doe ik met deze... roep ik daar alle gezinnen in Nederland toe op... is dat neem je kinderen mee naar de bioscoop. Opa en oma ook trouwens, als ze daar tijd voor hebben. Dat hebben ze vast. En, en neem ze mee... Die kinderen, want dit is de kans om, om, om Nederland uh, op een andere manier op de kaart te krijgen. Straks wil ik van je weten wat je volgende droom is. Maar eerst is hier een Londense straatmuzikant die opviel bij zangeres Anouk. En zo een platencontract bemachtigde. Rupert Blackman met Don't Be a Stranger. Well, I can live with all the damage that I've caused. It was human nature banging at my door.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 Just fine, just don't be a stranger. Maybe in time I'll find someone to savor, but before this day, just know that I am yours. So, grant me one favor and don't be a stranger.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 can fall in Utrecht wonende Engelsman Rupert Blackman... met Don't Be a Stranger. Afkomstig van zijn eerste album The Lights of Home. En hier live uit het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders... ben ik in gesprek met ecoloog en natuurfotograaf... en regisseur Ruben Smit. En ik moet zeggen, je hebt wel echt enorme indruk gemaakt... met, uh, met die film De Nieuwe Wildernis. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb wel de trailer gezien. En ja, ik moet zeggen dat ik dacht... Van, nou ja, wat, wat kan dat nou worden? Mm -hmm. Maar, hoog niveau. Ja, dankjewel. Um... Ik, uh... Je wordt zelfs al af en toe de, de Nederlandse David ja. Attenborough genoemd. Ja, en het allerleukste is, is dat dat meestal door jullie omroep wordt gedaan. Dus dat, dat, dat ik doe als één omroep het moet doen, dan moet hij <laughs> ook dat doen. <laughs> dus dank daarvoor. Totale, totale onzin natuurlijk. Want die man, die, <laughs> ja? Die, die, ja, kijk, die man is onafvolgbaar En, en, uh, en uh, dit, is, dat is, uh, dit is een soort, uh, soort, soort, soort God, zeg maar. Als het gaat om, uh, om, om natuur en natuurfilm. was dan wel weer bij de EO. Dat wou ik niet zeggen. Ja, je weet alles van de Oostvaardersplassen. En hier vlakbij ligt het Oostvaarderswold. Ja. En dat zou een natuurgebied worden... dat ja. uh, de plassen met de Veluwe zou verbinden. Ja. Maar dat gaat niet door, dat feest. Nee. Nee. Nou, uh, is, ja. is, is dat erg? Of is dat helemaal niet erg? Het gaat voorlopig niet door. Nee. Um, nou, het is jammer, weet je. Kijk, um, natuur in Nederland... is vooral gebaat bij schaalvergroting. En... Uh, we kunnen ontzettend blijven uh, rommelen op de vierkante meter. Met heel veel geld uh, proberen om bepaalde plantensoorten te beschermen. En waar heel weinig mensen wat aan hebben. Maar als je ziet waar de meeste successen worden geboekt op dit moment. en ook het goedkoopst qua natuurbeheer. Uh, laten we zeggen qua beheer dat uitpakt. dat is als het gaat om gebieden met elkaar verbinden. En ja, dit was gewoon echt een kans om dit redelijk geïsoleerde gebied... de oost swanis plassen om dat, om dat te verbinden met de Veluwe. En, dus is... en is dat alleen uit, vanuit financieel oogpunt nee, dat, het, dat het een nee, voordeel nee, is? Nee, nee, wat is? Wat is het voor de natuur dan, als nou, voordeel? Nou, je hebt heel veel soorten die uh, gebaat zijn bij een grotere leefgebieden. Dus op het moment dat je edelherten naast deze 6000 hectare... ook nog de kans geeft om naar de Veluwe te lopen... of sterker nog de Veluwse herten deze kant op te laten gaan... hebben ze een veel groter leefgebied... waardoor ze beter kunnen overleven... en um, waardoor er ook weer andere soorten kunnen komen. He, denk, denk aan uh, uh, uh, uh, de verspreiding van allerlei uh, uh, grote zoogdieren... Um, maar ook de zeearend die daardoor weer van profiteert. Denk ook aan de wolf bijvoorbeeld... Hoewel die toch wel komt. Ja. Uh, die heeft die gebieden niet nodig. Maar als je goed kijkt, puur als wetenschapper, want dat ben ik ook... Dan, dan heeft natuur vooral zin, natuurbescherming vooral zin... als je gebieden groter maakt. Is het slecht gesteld met het natuurbeleid in ons land? Het is in de tijd van uh, meneer Bleker uh, vreselijk slecht geweest. Die heeft werkelijk alles afgebroken wat er uh, aan goede dingen op poten stond. En, uh, en er wordt wel eens gezegd van, uh, dat, uh, dat, uh, dat dat... Uh, allemaal maar heel duur is geweest. Die tijd, dat klopt. Er is een periode geweest waarin er heel veel met geld gesmeten is. Maar wat meneer Bleker heeft gedaan, die heeft echt... Uh, uh, zo'n project als Oostvaarderswold... dat heeft uiteindelijk meer geld gekost door het af te breken... dan dat het zou... Uh, nou, ik mezelf even corrigeren, maar in ieder geval... het, het kost nu meer geld dat, omdat het ja. op is gehouden, ja. maar gestopt is. Uh, uh, nog weer even terug naar de film. Ja. Uh, je zei, er komt een heel lespakket ja. bij uh, voor basisschoolkinderen... Ja. Uh, verwacht je dan dat ze ook echt weer die natuur ingaan? Of blijft het naar de film kijken? En, uh... Nee, verwacht ik wel. Ik, ik denk dat als je uh, met name leerlingen uh, van een, tussen, tussen de zeven en de tien... als je die op de juiste manier prikkelt... dan geef je ze een basis waar je in de toekomst altijd iets mee kunt doen. En als je dat niet doet, en daarom riep ik net ook even op... Uh, Kijk, uiteindelijk gaat het om gidsen. Het gaat om, om ouders die, die jonge mensen meenemen naar buiten. En die gidsfunctie is een beetje weg. De, de, de ouders en de opa's en oma's... Die, die, die hebben het veel te druk met hun eigen dingen. En, ja, Komt het daardoor? Ja, en ook, ja, denk of, het of wel. Of weten ze gewoon niks van de natuur? Nou, ik denk dat ze um, ook niet zoveel meer weten... Um, maar iedere ouder is ook klein geweest. En die weet ook wel dat hij als klein kind heeft zitten kijken... Van naar een spinnetje wat een web aan het maken is. Dus die fascinatie zit er wel ergens diep van binnen... maar die is helemaal, helemaal weggedrukt. Als het ware. Dus, dus eigenlijk moet uh, je... je bent, in de natuur kun je als geen ander uh, weer een beetje kind voelen en kind zijn. En, en die hele mooie... En dat geeft ook dat, dat mooie gevoel, weet je wel. Je moet je kunnen laten verwonderen. Dus ik denk, ik denk echt dat die, die ouders moeten even wakker geschud worden... En, uh, en, de, en, en, en de kinderen krijgen nu een, een, een, een, een, hopelijk een enorme prikkel. Waardoor ze zometeen uh, Nederland op een nog grotere en betere manier gaan, gaan, gaan, gaan beheren. Over verwonderen gesproken en ja. dromen. Wat is je volgende droom? Ja, nou, ik hoop ten eerste dat we met deze film een nieuwe basis, een nieuwe standaard neer kunnen zetten van, van natuur uh, in Nederland. En met name uh, dat mensen ook kunnen gaan genieten van wat er in Nederland te zien is. Dus ik hoop gewoon dat we meerdere van dit soort producties kunnen gaan doen. Voor de televisie niet te vergeten. Hè, want deze film wordt ook in drie delen op televisie uitgezonden. Uh, maar ook in de bioscopen. Ik wil heel graag een grote film over de Wadden maken... Uh, maar uh, dat kan ook daarna nog over de Veluwe en dat kan ook over de Duinen. En, ja. Maar voorlopig zou je wel in Nederland willen blijven filmen? Ja, absoluut. Filmen. absoluut ja. Ik, dat, daar heb ik echt een taak te volbrengen. Het is niet zo ja. van, ik ben hier klein begonnen, Nou, sturen we dit de wereld over... en dan wil ik uh, naar... Uh, nee, nee, nee, nee. Film, nee, nee, dat is... Dat is uh, daar heb ik, heb ik nooit die binding en die verdieping mee als de natuur in Nederland. Dat is... Dat is uh, Natuurlijk kun je daar oppervlakkig hele mooie plaatjes maken. Maar ik denk dat, als dat geldt voor iedere kunstenaar, denk ik. Je moet heel dicht bij je roots blijven. En, uh, en natuurlijk prima en mooi. En ik, ik zeg niet dat ik het nooit ga doen. Maar die verdieping kan ik alleen maar krijgen door in Nederland te blijven. Ja, uh, We geven onze gasten altijd een bijzonder cadeautje uh, bij Dit is de Zondag. Uh -huh. uh, speciaal voor jou heeft uh, uh, dichter Rickert Zuiderveld een gedicht geschreven. Oké. Okay. Een gedicht voor Ruben Smit. Het landschap baat nog in de ochtendmist. De vroege vogels doen hun eerste zangen. Terwijl jij ongezien probeert te vangen... wat anders door de tijd was uitgewist. De vinger aan de pols, twee arendsogen. Een lang doorwaakte nacht... Tot het moment dat jij, terwijl je zelf onzichtbaar bent... de beelden schiet voordat ze zijn vervlogen. Het blinken van de sneeuw, een vergezicht... een kudde die voorbij draaft als de donder. En in een flits, een knipoog van het licht... vang jij die vleugelslag, dat evenwicht. Die oogwenk van het allerkleinste wonder. En van de grootsheid die daarachter ligt... Dat was hem, Rickert Zuiderveld. Mooi, absoluut. Die, met name die grootsheid die in het kleine schuilt. Dat is. Uh... Ja, dat is waarom het, wat het zo mooi is, bedoel, Ja. Geef daar eens één concreet voorbeeld van. Nou, voor de mensen die nu wakker worden, zou ik zeggen: ga naar buiten. En kijk hoe simpel het is om alleen de dauwdruppels op, het, op, het, op, op, op, op een spinnenwebje te zien bungelen. Ja, dat ja, dat denk je van ja, hoezo dan? Nou, kijk maar, hij is gewoon heel langzaam. Moet dat wiega nu met die wind? En die wind wordt steeds harder, en zo. En er vallen er een paar avonds ploppen plop, aan. Zou ik zo'n filmpnaam voor kunnen maken? Mooi. En hier dus ook van, ondanks dat als ik wakker zou worden en ik zou nu naar buiten kijken en denk. mistig. Nee, joh, dit zijn de momenten om eruit op uit te trekken. Dit is, dit is, dit is zo genieten. Wanneer heb je nou zo'n mooie, mooie, dikke mist? Ik, ik zei het al in het begin van de uitzending. Nu kun je natuur zo goed horen. En. Uh, en dus van genieten. Net. Natuur is geluid, hè? voor een groot gedeelte. Mooi. Ga vooral door uh, met je werk, Ruben. Heel veel succes met de film, De Nieuwe Wildernis. 26 september. Um, straks uh, rij je een klein stukje verderop uh, naar het... Bird Festival? Bird Fair. Bird Bird Fair. Fair ja, ook weer het grootste natuurbelevingsevenement van Nederland. Nou ja, en heel veel plezier met de première in ieder geval 26 september en, en succes met je werk. En als u dit gesprek wilt terugluisteren of de trailer van deze indrukwekkende film De Nieuwe Wildernis wil bekijken, ga dan naar onze website, eo.nl slash zondag. En straks op deze zender Vroege Vogels met Janine. Janine, jullie zitten ook aan de Oostvaardersplassen, toch? Ja, als die mist nou een beetje zou optrekken... dan zouden we bijna naar elkaar kunnen zwaaien, inderdaad, Manuel. Want wij zitten ook aan de Oostvadersplassen... Ik zie op je. die Dutch Bird Fair, die je net al uh, even noemde. Wij zitten hier in het nieuwe bezoekerscentrum... en op uh, het grootste natuur-evenement van Nederland... aan de Oostvadersplassen. En ook hier vliegen die grauwe ganzen over. Het is fantastisch. Alles over dat festival en de natuur hier, Zo meteen, vroege Jazeker, het media- en sportseizoen is weer begonnen. En daarom vanmiddag een speciale perstribune. Met presentator Jaap Jongbloed. De belangrijkste zaak is dat je met een programma, dat je met mensen raakt. Oudscheidsrechter Frans Derks, Acteur Huub Stapel. Ik vind dat je dingen met liefde en met zorgvuldigheid moet maken. En oud-PSC'er Harry Lupse. En dan voor een vrij doel, ja, een goal van Lupse. En voor één keer kunt ook u plaatsnemen op de perstribune. Kom naar de Open Studio dagen op het Hilversumse Mediapark. En schuif aan bij Govert van Brakel. Vanmiddag in de pechtribune vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Teruggelegd, 16 meter, ballcock. Geen ballcock. De Sigli maar die wel eens te zacht. Maar die krijgt een tolle mee. Voezieniets! En het scoort! Voezieniets scoort! De Eredivisie, de Premier League. De Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports.